Vorige maand zat de burgemeester ondergedoken. De bedreigingen hadden te maken met het openen van een tweede koffieshop in Helmond. Daardoor moest de illegale drugshandel afnemen. Het is onbekend of Jacob zijn taken ook nu heeft overgedragen. De eerste uitslag van het referendum over Zuid-Soedan is bekend. 97 procent van de Soedanese emigranten in Europa... wil dat het zuiden zich losmaakt van het noorden. Ruim 600 mensen brachten hun stem uit.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 De popprijs is voor de artiest die het afgelopen jaar... de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Het weer zwaar bewolkt en hier en daar wat mondregen. Vanmiddag overal droog en af en toe zon. Maximum temperatuur 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Soms loopt er hier bij het kapitaal een, een, een ree langs en heel soms een vos. Maar nu loopt er plotseling een zwart-witte poes voorbij. Misschien is het wel de kantoorpoes van Jan-Jaap de Graaf... de directeur van Natuurmonumenten, hier iets verderop, Die hem even heeft, uh, uit het raampje heeft laten ontsnappen uh, afgelopen vrijdagavond. Uh, we zoeken het voor u uit. Welkom bij Tweede Uur van Vroege Vogels. We hebben elke week wel wat te tellen. Vorige week de halsbandparkieten. Deze week vleermuizen die overwinter in de bunkers van de Amsterdamse waterleiding duinen. En zoals u vorige uur kunt horen tellen we volgende week de tuinvogels. Komend uur werken we samen met de natuur om onze kust te verbreden. En we werken de Japanse walvisvaarders tegen. Tenminste voorlopig nog. Ons kabinet staat weer op het punt een gedenkwaardige en hele vreemde beslissing te nemen over de natuur. Ze willen dat uh, Sea Shepherd... Uh, zijn strijd tegen de walvisvaart niet meer levert onder Nederlandse vlag. Kunnen we binnenkort misschien wel weer één diersoort minder tellen. Columnisten hebben we gelukkig nog in overvloed. Deze week een bijzonder geliefd exemplaar. Nico de Haan is voor veel ne Nederlanders de vogelkenner. Die stem, die baard, die verrekijker. Daar, daar kan geen iPhone-app tegenop. U zou misschien verwachten dat zijn column gaat over de komende tuinvogeltelling. Maar nee, Nico maakt zich kwaad, die aardige man. Kwaad? Ja, behoorlijk kwaad. Natuurmonumenten op de barricade. Sinds 1974... Toen ik beheerder was voor Natuurmonumenten van de Nieuwkoopse Plassen... ben ik lid van deze vereniging, die ik echt een warm hart toedraag. Maar Natuurmonumenten verliest leden en worstelt met zijn imago. Directeur Jan-Jaap de Graaf wijt dit onder meer aan de discussie... van het onderwaterzetten van de het Wiegenpolder en de discussie rond de grote grazers. En de directeur zegt dat Natuurmonumenten daar eigenlijk niets mee van doen heeft. We hebben niets gedaan en we krijgen toch de schuld. Kijk, en daar zit hem nou net te kneep. Natuurmonumenten doen heel veel goeds, maar alleen terreinen beheren... en af en toe een briefje naar Den Haag is echt niet genoeg. Ooit hanteerde de vereniging de slogan... hou je van Nederland, dan hou je van natuurmonumenten. En dat schept verantwoordelijkheden. En dat betekent ook dat je niet alleen op je eigen winkel past... maar ook opkomt voor de totale natuur in Nederland. Door de bezuinigingen wordt de realisatie van de ecologische hoofdstructuur stopgezet en de zo noodzakelijke verbindingen tussen de natuurgebieden komen te vervallen. Natuurmonumenten zou de overheid in de persoon van de natuurbarbaar meneer Bleker bij zijn lurven moeten grijpen en voor het gerecht moeten slepen. Het is om in eigen tijdse terminologie te blijven toch knettergek waar dit kabinet en deze man mee komen. Natuurmonumenten had al lang een blik Spongs en Moskowiets open moeten trekken... om de overheid aan te klagen wegens woordbreuk, wanbeheer van financiën en natuur. Het lijkt me eigenlijk ook wel een goed idee om stickers van zo'n halve meter doorsnee te maken. Met daarop de tekst van A naar Beter. U kent die actie wel, van Rijkswaterstaat. Maar in dit geval stickers van A naar Beter ook voor de natuur. Die plak je dan achter op je auto en via Twitter en andere sociale media leg je een aantal keren per week een snelheidsdeken van 0 km per uur rond het binnenhof. Zodat er geen politicus meer in of uit kan. Nou, En ik hoop ik maar dat als die betreffende politici dat persoonlijk ervaren... hoe beroerd het is om je niet vrij te kunnen verplaatsen... dat er dan een kansje is dat men zich realiseert... dat dit voor dieren en natuur ook wel eens een probleem zou kunnen zijn. Ja, en dit wat nu gebeurt is nog maar een begin. De Tweede Kamer is immers verworden tot het marionettentheater van meneer Wilders. Die trekt aan de touwtjes. Na de provinciale verkiezingen... komt er wellicht nog een tweede marionettentheater bij. De Eerste Kamer. Ja, En dan wordt er nog eens stevig doorgepakt. Dan gaan de natuurgebieden verder in de uitverkoop... en smelt de onmisbare overheidssteun weg als sneeuw voor de zon. Ik verwacht van natuurmonumenten... dat ze straks, drie dagen voor de provinciale verkiezingen... als leidende organisatie... en liefst samen met de gehele natuurbescherming een folder in mijn brievenbus laten vallen met de duidelijke opdruk... nu een stem op rechts is een stem tegen de natuur. Dat alles goed onderbouwd met een heldere uitleg en voorbeelden waarom dat zo is. Natuurmonumenten op de barricade in plaats van gaan heffen als we bij ze op bezoek komen. Hou je van Nederland, dan hou je van natuurmonumenten. Zo zou het weer moeten worden, dan komen die nieuwe leden vanzelf wel. De Chinese pianist Yi Chin speelde hide-and-seek, verstoppertje spelen, uit de Children's Suite van de Chinese componist Ding Shande. In januari voltrekt zich in de Amsterdamse waterleidingduinen een terugkerend ritueel. Dan trekt een groepje vrijwilligers van bunker naar bunker om vleermuizen te tellen die daar hun winterslaap houden. De Vleermuiswerkgroep AWD doet dit al 25 jaar en het verheugen nieuws is: er komen elk jaar meer vleermuizen bij. Jeannette paramor loopt een stukje mee. Ja, ik moet zeggen: er komen elk jaar meer. Spaat hier vleermuizen bij, want een meer vleermuis, Dat is ook een. Is ook een vleermuis. Ja, dus, er komen steeds meer vleermuizen bij. <laughs> Jeanette Paramoor loopt een stukje mee op deze 25e inspectieronde onder leiding van teller van het eerste uur Rogier Lange. Tussen al die duinen weet hij precies de weg. Maar zijn het eigenlijk wel duinen? Het stikt hier dus van de bunkers, begrijp ik. Ja, er zijn uh, hier in de Amsterdamse Waterheinduinen... meer dan 100 bunkers nog uh, aanwezig. Vaak. Uh verborgen onder het zand, of ja, onder de vegetatie, van, je ziet er niks van, ja. we hebben al die bunkers uh, 25 jaar geleden verkend, dat was een kaart waar ze op ingetekend waren en er waren er uh, in totaal 130 en die hebben allemaal uh, goed geïnventariseerd en uiteindelijk hebben we er iets van 70 geschikt uh, genoeg bevonden en die tellen we dus elk jaar. En daar zaten al vleermuizen? Ja, op dat moment de eerste uh, winter dat we geteld hebben, dat is nu 25 jaar geleden. precies 25 jaar geleden, uh, ...waar er al uh, 75 vleermuizen aanwezig. Nou kan je je afvragen hoe weten ze ze te vinden, hè? Ja, dat uh, weten we ook niet precies. Uh, we weten wel dat vleermuizen een enorm uh, geheugen hebben. Ze kunnen zich over grote afstanden jaar in jaar uit verplaatsen in een, uh, in een vast patroon. Ja, ze vermoeden ook wel iets van magnetisme, zoals bij vogels, maar dat is volgens mij niet helemaal goed uitgezocht. We zijn nu hier bij een uh, bunker aangekomen. Ik heb geen zaklamp bij me trouwens. Ik heb een heleboel reservelampen oh, meegenomen, dus okay. dan die zal ik je zo geven. Ja. Zullen we die kant op lopen? Goed. Zoals dus je ziet, je zou je niet zien vanaf het pad dat hier een, een bunker ligt. Maar de voorkant is redelijk vrij. We moeten zo meteen even wat graven. En, uh... Ja, zo te zien moet je er op je buik doorheen, hè? Ja, het is af en toe... Je moet, ja, het is ook naarmate je wat ouder wordt elk jaar natuurlijk een sport of je nog naar binnen komt. Maar mij lukt het nog goed. Ik ja. zie je iemand op zijn buik het gat aan het inschuiven met een sleutel in zijn hand. Jij bent Antje Ehrenburg, hè? Ja, dat ecoloog klopt. van Waternet. Hadden jullie dat niet een beetje makkelijker kunnen aanleggen, dat slot daar? Moet iemand op zijn buik dat gat in en met een lamp bijschijnen en het lukt hem nog niet? Nee, dat klopt. Ja, het, je moet het zo moeilijk mogelijk maken. Er zit een goed slot op inderdaad, ja. zodat uh, de mensen er niet in kunnen want, door het jaar heen. Want dat gebeurt wel eens? Als je het zo open zou laten, ja, dan zouden allerlei mensen ja, uh, nieuwsgierig als we zijn uh, denken... hé, hey, daar wil ik ook wel eens in. En dat verstoort de ja. vleermuizen. Nou, dan ga ik eerst maar eens even kijken hoe jij naar binnen gaat. Ja, ik ga zo achter Jan aan en uh, ook op de, op de buik, denk ik maar. En als ik binnen ben, dan uh, pak ik jouw spullen over en dan uh, ja. kan jij ook naar binnen komen. Oké. Okay. Ben je daar? Ja, ik ben hier. Het is gelukt. Ga je dus op mijn buik met mijn hoofd naar beneden? Benen naar achteren op, en dan op je buik. en dan. Ja, helemaal goed. Ja, maar. Dit is jouw man. Er hangt daar eentje en het is Ach, kijk, een typische hangt. grote oor. Ach, ja, precies, ja. Mag ik wat dichterbij? Of ja, het, tuurlijk. Ja, nou. Even kijken hoor. Het is een, uh, een kleine vleermuis, maar er zijn bijna alle soorten hier. Maar toevallig is er één oor. Eén van de twee is naar voren geklapt. De hand naar beneden. En het uh, bijzondere van een grote vleermuis is dat de oorlengte uh, iets van twee derde van de totale lichaamslengte is. Ja. Maar we gaan eens even kijken wat we nog meer zien. Ik ga nog even naar Antje. Want er zijn, nou het lijkt wel om een stukken steen die tegen de muur aan zijn geplakt. Dat is jullie werk? Ja, dat klopt. De jongens hebben dus uh, een paar jaar geleden uh, deze suggestie aan Waternet gedaan. Van, goh, we zouden de bunkers nog geschikter kunnen maken dan ze al zijn. Uh -huh. Door ze wat meer uh, beschutting te bieden en meer plekken om te gaan hangen. Ja, ja. En dat uh, is puur experimenteel. Maar daar hebben we natuurlijk aan meegewerkt. Door deze gasbetonblokken uh, te bevestigen en het gaas uh, te leveren en uh, vast te, te maken. maken. Hier zie het oh, gaat. hier aan de muur. Ja. Ja. Oké, oh, nou, daar zit er ook eentje. Dat, zie je? Ja. Het? Ja. Dus het gaas, dat gaas zit uh, zeg maar ongeveer een centimeter in. van de muur af. Ja, dat werkt, dus zeg. Dat werkt heel goed. Kennelijk vinden ze het prettig om een soort beschutting, uh, het okay. idee te hebben: ik zit ergens achter. En welk is dit nou, dat kleintje hier Die aan de muur? Dat is de meest voorkomende soort: ja. de watervleermuis. Het is een soort die uh, ja, van het begin af aan de talrijkste soort is geweest. In het begin waren 90% van alle vleermuis die we telden deze soort. Tegenwoordig door de opkomst van wat meer bijzondere soorten... is deze wat gedaald in het relatieve aandeel mm -hmm. naar ongeveer 80%. Dus die zien we uh, het meest. En die sterker kennen omdat die, uh, ja, hij is vrij compact is. Hij heeft chocoladebruine oren. Kleintjes, hè? Kleine oren. Ja. Een roze snuitje... En wat heel kenmerkend is, als je de poten kunt zien, de voeten... dat hij relatief grote ja. voeten heeft. Nou, we staan hier nu vijf minuten, denk ik, zo'n beetje. Voeten ja. eruit? Of heb je uh, nog ja, iets anders gezien? De ja. nog even... we gaan het meteen nog de... even systematisch tellen. Ja, dus ik hou je even... van je werk, hè? We hebben nog één andere soort hier. Ja, hij is ietsjes kleiner dan de watervleermuis. En hij, wat je misschien ziet, is dat de oren wat verder uitsteken. Ja. En de buikvacht, dat kan je misschien heel klein beetje zien als je de lamp draait. Spierwit, en dat is uh, kenmerkend voor de, voor de staart. Dit is juist zo'n soort die we in het begin helemaal nooit uh, tegenkwamen. En De laatste jaren is die sterker in de opkomst. Dan hebben we er zelfs, uh, hebben er zelfs één winter 14 geteld. En meestal zit het er iets onder. Maar dit is alweer uh, leuk dat we in de eerste bunker alweer uh, zo'n staart vinden. Nou, zullen we even systematisch de telling uh, ja. overronden? Ik heb deze verder helemaal gecheckt. Ja? Hier links in het andere gat daar zit er nog een, uh, een water- en ik denk een staart. Ja, twee, twee water- één franje- één groot door. Twee, Wat één, één... Hier nog een vrije staart. 2, 2, 1. Groot hoor. 2, 2, 2. 2, 2, 2. Dit is denk ik een watervleermuis met de grote voeten. 3. 6, 2, 2. Want hier zijn drie watervleermuizen bij. We stonden op 3, 2, 2. 6, 2, 2. Ja. En daar hangen er 2. Je maakt het geluid hoor, ja? Ja. Dat wakker gemaakt hè? Ja. Ik ga even snel hier kijken nog. Waar we al die kikkers hadden. Oh ja, hier hing nog een grootoor. We staan op drie vrije staarten, drie grootoor en zeven watervleermuizen nu. Zo. Pak even een spiegeltje erbij. Dan kan je om hoedjes kijken waar je anders niet met je hoofd tussen past. Heb je wel gevonden? Ik heb er één gevonden, één grootoor in het hoekje. En totaal ach, drie, drie grootooren en drie vrije staarten. Ja, ach, ja. Drie. Nou, dat is een mooie score. Ja. Veertien vleermuizen. Dat is ongeveer het gemiddelde van de laatste jaar, maar wel met... Met drie franje staart, en dat is een heel bijzondere waarneming. Nou, daar moet je straks meer over vertellen, maar we gaan eerst even naar buiten. Ja, gaan hè, want, de, want ze vinden het misschien. Oké. Het is al een flinke helling zeg als je zo naar beneden kijkt. Hè? Daar. Ja, ik weet niet hoe hoog het is. Misschien weet Antje dat, een meter of twintig een of zo? Of twintig, ja. ja, je kan dus heb je een prachtig uitzicht uh, richting de zeereep. En uh, langs de rand liggen dus een aantal uh, bunkers die we zo gaan, uh, gaan tellen. Ja, maar je staat hij met een grafiek in je handen van de afgelopen 25 jaar? Want het aantal vleermuizen is flink toegenomen, hè? Ja, we zijn zoals je ziet in januari 1987 begonnen. Met 76? Of met 76 vleermuizen was het eerste jaar. En het laatste jaar was 263. Dus we hebben als, je dat, als je daar een rechte lijn doorheen trekt... dan heb je een gemiddelde stijging van, van ruim 5% per jaar. En dat komt omdat die bunkers door jullie zo comfortabel zijn gemaakt? Ja, dat helpt zeker een, een beetje mee... omdat die binnenwanden eigenlijk vrij glad zijn. Maar dat is niet de enige factor, denk ik? Nee, nee echt het belangrijkste is het microklimaat binnen in de bunker. Die, dat moet geschikt zijn als het te droog is. Dat is gewoon de belangrijkste factor. Dan willen wil ze er niet hangen. Maar is er ook meer voedsel bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat uh, inderdaad, als je naar de aantallen uh, überhaupt kijkt... ook landelijk van de vleermuis, is overal een uh, stijgende trend uh, te zien. En we denken dat dat uh, onder andere komt... dat er inderdaad in de zomers meer voedselaanbod uh, is. Dat uh, insecten het beter doen. Dat kan met allerlei dingen te maken. hebben Met betere uh, ja, uh, kwaliteit van het uh, oppervlaktewater. Uh, minder gebruik van insecticide. Maar misschien ook wel een beetje temperatuurstijgingen, dat daardoor insecten het ook beter doen. Dat zou kunnen. We weten niet welke factor eigenlijk de, de grootste bijdrage levert. Nou goed, hier gaat het in ieder geval hartstikke goed met ze. Ja. We gaan nu de tweede in. Ja, ja Want we moeten de meervleermuis nog vinden, hè? De meervleermuis hebben we nog niet aangetroffen, inderdaad. Right. Ja, maar en dan die is er nog eentje, de baard. Ja, de baardveermuis, die, zoals je ziet, die hebben we alleen in de eerste jaren een paar waargenomen. En daarna is hij uh, uit beeld verdwenen. Dus die verwacht ik eigenlijk niet. Wie weet vinden we een nieuwe soort? Precies, ja, dat is alles spannend. Ja, okay. we gaan naar binnen Mm -hmm. So, en weg zijn ze weer. Rogier Lange van de vleermuiswerkgroep AWD... in gesprek met Janet Paramoor. Uh, Rogier liet ons nog weten dat er opnieuw uh, meer vleermuizen... extra vleermuizen dus, gevonden zijn. Namelijk 265, waarvan 207 watervleermuizen... 30 grootoorvleermuizen, 12 franjestaarten... 10 meer vleermuizen, dus uh, uh, meer vleermuizen erbij dus... en 6 exemplaren waarvan de soort niet bepaald kon worden. De cavot voor cello en orkest van de Tsjechische cellist en componist David Popper. Uitgevoerd door de Nicolaus estrazi Symphonia, met als solist Maria Kliegel. De Natuurkalender, de eerstelingen van deze week. We kregen een verrassende melding van John Adams uit Heerlen. Afgelopen maandag zag hij een Atalanta zonnend op een muur. En dat is heel bijzonder, omdat altijd gedacht werd... dat deze vlindersoort een periode van flinke vorst, zoals we hebben gehad, niet kan overleven. Nou, daar wilden we meer van weten. We hebben Kars Veling gebeld van de Vlinderstichting. Hij opperde dat het net zou kunnen dat deze Atalanta ergens binnen heeft gezeten... en met het zonnige weer weer naar buiten is gefladderd. Gelukkig ook weer opgelost. Nou, nog meer meldingen op de fenolijn van deze week. Hallo, met Guus van Dongen in Noord-Brabant. Op donderdag om kwart over vier in de middag... zit in de regen zakjes een mail te pleiten. Houdoe. Nadat sinds twee dagen de grote hoeveelheid sneeuw verdwenen is... hebben we de eerste doodgereden pad... op het werkje tussen Euverum en Peeszaken gevonden. Het was gisteren 16 graden en we nemen aan dat hij zich vergist heeft. Mevrouw H.J. Karel... Ik heb twee maal de roffel van de specht gehoord in een woonwijk in Emmen. Hans Schellig. Vanmiddag heb ik tijdens een wandeling rond het zwanenwater te kalaf een groepje in volle bloei staande gaspeldoren waar kunnen nemen. Dit is wel heel erg bijzonder vroeg. Jopie Schreurs in Winterswijk gisteren... ...heb ik mijn eerste sneeuwklokjes ontdekt in de tuin. Ik was blij verrast. Goedemorgen, dit is Marge Ronhaar uit Amstelveen. Vrijdag zag ik twee ooievaars in een weiland langs de Amstel. De ene ooievaar was danspasjes aan het maken. Begin van het balzen en had er wel zin in. Maar het vrouwtje ging ongestoord verder met het zoeken naar eten. Volgens mij is de lente begonnen. Hallo, Els Noorlander in Portugal. Op 10 januari om kwart over twaalf zit op het terrein van een psychiatrisch ziekenhuis... in de neerdrizzelende regen een pimpelmeester te zingen. Die lijkt me wel erg uh, optimistisch. Dit is Katie Hilares lambers uit Wageningen. Ik stond even naar buiten te kijken en zag een eekhoorn... een doppinda begraven. Maar het gekke was... Dat daar achteraan twee eksters huppelden. En zodra de eekhoorn verdwenen was, had de ene ekster die dopinde alweer uit de grond gepeuterd. Dat was voor mij de eerste keer dat ik dat zag. Ik heb het nog wel, wel van Vlaamse gaaien gezien, maar van eksters nog nooit eerder. Dag, met Hans naar uit Nes en ik ben in het Lauwersmeer. Op de half verrotte duindoornbessen voerageren honderden kransvogels. En wat grappig is, er zitten inmiddels ook heel veel koolmezen die op zoek zijn naar een lekker hapje. Dus die eten ze blijkbaar ook. Als ik bij een van de duindoorns ga kijken... dan zit daarin zo'n poetskatoen van de Bastard Satijnvlinder. Zo'n kapsel waar de jonge rupsen in overwinteren. Hij is een beetje opengeplukt en er zitten waarlijk... er zitten tientallen centimeters kleine rupsjes in... die blijkbaar op deze manier kunnen overwinteren. Het is allemaal mooi. Daar. Dag! Eh, uh, onze... Uh... Walvisjachtseizoen. Ja, ik had eigenlijk een liedje verwacht, maar uh, we, we, we gaan direct door. Het walvisjachtseizoen is geopend. En dat betekent werk aan de winkel voor de mannen en vrouwen van Sea Shepherd. U uh, kent ze wel, hè? die boten die rondvaren en achter de Japanners aanzitten... en proberen te voorkomen dat zij walvissen vangen. Want ondanks alle verboden doodt Japan nog jaarlijks duizenden van deze prachtige dieren. Aan de telefoon de Nederlandse schipper van één van de boten van Sea Shepherd, Alex Cornelissen. We hebben een beetje vertraging op de lijn, want je bent ver weg... Dus dus ik stel je even een paar vragen en dan mag je daarop antwoorden. Alex, goedemorgen. Waar zitten jullie nu? Uh, en de volgende vragen maar gelijk. Uh, hebben jullie de Japanners in zicht? Hoe, hoe ver zitten jullie van ze af? Ja, goedemorgen. We zijn inderdaad uh, behoorlijk ver hier We ver, zijn verwijderd. Ongeveer zo'n uh, nou, andere kant van de wereld, zou ik zeggen. We zitten nu uh, in het zuidoosten van Nieuw-Zeeland. Uh, zo'n uh, 800, uh, 800 mijl van het ijs af. En we zijn momenteel een achtervolging van het brandstofbevoorradingsschip van de Japanse vloot. En we hebben tevens twee Japanse jagers bij ons. Dus we hebben zo'n beetje drie vijfde van de vloot momenteel om ons verzameld. Um, en, en wat is de situatie nu? Wat zijn jullie voor de, voor de mensen die uh, niet wekelijks naar uh, Whale Wars kijken op Discovery? Wat, wat, waar bestaan jullie werkzaamheden precies uit? Wat proberen jullie te doen daar? Ja, we proberen al jaren, we zijn daar vrij succesvol in, we proberen al jaren de Japanse vloot het, uh, het jacht uh, onschadelijk te maken, de jacht tegen te gaan. Dat doen we door, uh, ja, door hun fabriekschip te blokkeren, door achter een slipspien uh, te gaan zitten, en waardoor de jagers de wolvers niet kunnen afladen. En dat hebben we de laatste jaren vrij goed gedaan. Uh, je zou kunnen zeggen, uiterst uit succesvol. We hebben een uh, jacht, uh, een zelfopgelegde quota gehalveerd, de Laatste vier jaar. Dus van 1000 naar 500. En dit jaar uh, schijnen we nog beter te gaan. Maar dit jaar hebben we het fabrieksgelen niet gezien. Maar we hebben wel eens een beetje alle jagers ons heel verzameld. Dus ja, dat wordt momenteel niet gejaagd. En hebben jullie nou al... Uh, hebben die Japanners al walvissen geschoten? Die Japanners jullie achteraan zitten. Nee, we denken dat ze nog uh, geen walvissen geschoten hebben. We zijn eigenlijk... De eerste dag van het seizoen zijn we hier aangekomen. En... Meteen de Japanse vloot gevonden, op dag 1. Dan had Poens, uh, waren Poens nog, uh, nog niet eens bevrijd van hun, uh, van hun covers. Ze waren nog volledig bedekt. Dus kwamen net in het ijs aan toen wij ze gevonden hebben. En sindsdien zijn we eigenlijk constant op opnieuw geweest. Um, hoeveel uh, walvissen zitten daar eigenlijk? Is dat een heel goed walvisgebied waar de Japanners nu zitten? Ja, het gebied is vrij groot. Het is eigenlijk het hele gebied rond Antarctica. Alleen ze hebben zelf een gebied uh, opgelegd. Dat, ja, dat loopt zo'n beetje vanuit, uh, van, ten, ten zuiden van Nieuw-Zeeland tot zo'n beetje ten, ten zuiden van, uh, van Madagaskar. En ja, nog, nog iets anders. Uh, jullie varen onder Nederlandse vlag. Uh, we hebben vorig jaar ook uh, jullie kapitein uh, Paul Watson hier uh, in, de, in de studio gehad. Uh, komen vaak in Nederland. Maar het werk wordt jullie steeds moeilijker gemaakt. Want ons kabinet wil jullie de Nederlandse vlag binnen een paar maanden afpakken. Uh, wat vinden jullie daarvan? Ja, wat betekent dat voor jullie werk? Ja, ik ben buitengewoon teleur, teleurgesteld door de Nederlandse regering op dit moment. We hadden echt... Uh... Ja, iedere keer als Japan een klacht indienen over onze actie, en je moet je voorstellen, er zijn natuurlijk uh, stropers die hier momenteel te werk gaan. En uh, de, de hele Japanse wacht, uh, jacht is illegaal, en, uh, een illegale vangst van walvissen. En iedere keer als Japan, Japan een klacht indien tegen ons, dan, uh, ja, dan worden die klachten serieus genomen, ondanks dat er, er wordt vaak geen weerderhoor uh, aan ons gevraagd. Er wordt gewoon plakkenlos aangenomen dat er, uh, dat alles wat Japan zegt, waar is. En wanneer wij uh, een klacht indienen, dan gebeurt er verder niks, uh, niks mee. De Japanse regering staat volledig achter de Walvisvadervloot. En alle onderzoeken worden door de Japanse regering in de grond gekoord. Dus bijvoorbeeld verleden jaar toen ons schip de uh, Adi 2 is verkoord. En bijna zes mensen het leven hebben verloren is er helemaal niets aan gedaan. Ja, en jullie zeggen, uh, de, de Japanners zijn uh, stropers... want de, de, de commerciële jacht op uh, walvissen is, is illegaal. Uh, niemand ter wereld controleert dat en gaat achter de Japanners aan. En jullie zeggen, ja, wij zijn eigenlijk de enigen uh, die dat doen. Uh, hoe, als, jullie, als jullie niet meer onder Nederlandse vlag mogen varen, hoe, hoe gaan jullie dan verder? Nou, als we Nederlandse vlag verliezen, dat is... Uh, ik, ik als Nederlander ben dan buitengewoon teleurgesteld. Uh, we hebben nu al... Uh... Een aantal jaren Nederlandse vlag en daar zijn we heel trots op. Nederland is eigenlijk het eerste land geweest dat standvast tegen Japan heeft opgetreden en gezegd: we nemen geen, geen ordezaal van Tokio. Uh, dus als Nederlander zou ik buit buitengewoon teleurgesteld zijn als Nederland nu ons zou laten vallen. Het zou verder niet zoveel betekenen, want we kunnen wel een ander land krijgen die ons een vlag wil verlenen. Maar als Nederlander ben ik natuurlijk uh, trots op Nederlandse vlag en die wil ik graag houden. Dan gaan jullie gewoon door. Nou, we gaan zeker door. Of nou een Nederlandse vlag hebben of niet. Het is alleen... Uh, ja, het is natuurlijk fijn om een Nederlandse vlag te hebben. Ja. Ja, en, ja, Nederlandse vlag of niet. Jullie eigen vlag is uiteindelijk het mooiste, hè? Die, uh, die piratenvlag uh, die jullie in, in top hebben. Ja, de piratenvlag is natuurlijk onze logo. Daar kun, je niet, uh, daar kun je niet in de haven mee binnenvaren. Dus we zullen toch een registratie moeten hebben. Maar dat is op zich wel te regelen. Maar ja, we gaan veel liever door met de Nederlandse vlag. Dus ik hoop dat de Nederlandse regering inziet dat, uh, dat de klachten uit Tokio momenteel puur uh, gebaseerd zijn op economische uh, interesse. En dat er helemaal uh, geen sprake is van, uh, van illegale activiteiten van onze kant. Wij houden ons volledig aan de wet, we houden ons volledig aan de regels. En we zijn daar heel strikt in. Maar de Japanse, de Japanse vloot is dat absoluut niet. Ja. En we zijn, we zijn een beetje bang dat nu dat uh, ja, toch steeds meer uh, landen inderdaad uh, naar Japan beginnen te luisteren omdat Japan toch een, een enorme economische druk uitoefent... zijn we een beetje bang dat de is tegen onze bemanning... toch steeds gevaarlijker gaan worden. Nou, Alex, ik kan je zeggen, wij luisteren niet naar Japan... en volgens mij onze 400.000 luisteraars ook niet, dus wij, wij steunen jullie. Nog, nog even een laatste vraag. Je zei al, de jagers uh, zijn in zicht, het fabriekschip uh, nog niet. Um, Hoe lang houden jullie dit uh, vol? Nou, we kunnen dit volhouden tot we zonder brassenkant zitten... En dit schip waar ik op vader, Bob Barker, heeft genoeg brandstof tot juni. Dus ja, we hebben absoluut geen, uh, geen problemen. We kunnen wel een tijdje door blijven varen. En nu is het heel belangrijk dat we het brandstof schip van Japanse vloot in ons plezier hebben. Dat betekent eigenlijk dat we een, uh, ja, dat we een, uh, een levensader afge afgekapt hebben. Ze dus hebben dus gewoon geen brandstof meer nu. Oké, okay, jullie blijven de boel uh, verstoren daar. Ik wij wensen jullie heel veel sterkte, heel veel succes. Uh, nou, als jullie tot juni op zee zijn, we bellen vast nog wel een keer. En uh, ja, ik zei het net, we volgen jullie op, uh, op tv. Zorg dat je af en toe even voor de camera komt hè, en uh, zwaai naar ons. Uh... En doe voorzichtig. Ja, dus... Als dat doe mogelijk me, doe is. Maar het is nog zo tot midden maart, dus we zijn wel eerder terug. Oké, okay, goed. Nou, heel veel succes. Alex Cornelissen vanaf uh, de Bob Barker ja. van de Sea Shepherd. U hoorde de Buffalo Symphony Pops onder leiding van Eric Kanzel en zij speelde, u herkent het vast wel, I Got Rhythm uit de musical Girl Crazy van George Gershwin. En buiten is het zonnetje gaan schijnen, hè? Dit is het ja. Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De zon, nou dat is groot nieuws. Ja, ja hè? vind ik wel. Heel Ede op zijn kop. Drie ton is er uitgegeven om vier dassen te verhuizen. Dat zei burgemeester Van der Knaap. Schande. boe. Ja, heel Slecht. boe. Zoveel geld voor een paar dieren zijn ze helemaal gek geworden. Maar, wacht eens even. Waarom moesten die dassen eigenlijk worden gevangen? Omdat er woningen gebouwd worden in Ede, in een natuurgebied waar dieren leven... die door de Nederlandse en Europese wetten worden beschermd. En daar mag je niet zomaar 1900 woningen bovenop bouwen zoals Ede nu wil. Die dassen waren er eerst en die hebben de wet aan hun kant. Ede had ook kunnen zeggen, nee, zo'n mooi gebied met van die prachtige dassen, dat laten zoals het is... Maar nee, Ede wil geld verdienen en dus moesten de dassen worden verwijderd. En ja, dat kost weer geld. Dan kan je demagogisch roepen dat het om drie ton gaat. Maar even rekenen, het gaat om 160 euro per nieuwbouwhuis. Dat is vier tientjes per huis per das. Dat klinkt toch heel anders dan de drie ton van de burgemeester? Ook ecoloog Dick Jonkers is verontwaardigd over de gang van zaken in Ede. Hoe kan dit? Dat je het best uit gaat en dat je drie ton moet betalen? Maar je moet dus eerst, als je ergens zou willen gaan bouwen, dat, dat geldt toch overal, dan ga je toch kijken wat er aan de hand is voordat je ingrepen gaat doen. Dan heb je toch een soort uh, milieueffectenrapportage, je weet toch zeker met dassen, waar bovendien nog een beschermde soort is. Dan ga je toch van tevoren kijken, daar moet je eerst over nadenken. Dus wat je moet doen als je ergens in een gebied wat wilt gaan doen, en het wordt toegestaan uh, middels bestemmingsplannen en zo. Dan ga je eerst kijken van wat zit er allemaal en wat voor maatregelen moeten we nemen om daar wat aan te doen. Zo werkt het. En je gaat niet eerst de opdracht geven om te bouwen en aanbesteden, noem maar op. Ik ben erg verbaasd dat zulke dingen in Nederland gebeuren. Een bericht voor de vissers. Koop geen tornijn uit blik van fabrikant Princess, want die is het meest fout, zegt Greenpeace Engeland. Deze tonijn wordt namelijk gevangen met lokvlotten en grote ringnetten. Maar er komen ook veel bedreigde dieren als schildpadden en haaien in terecht, die zo onnodig sterven. Maar er is ook goed nieuws over de visserij, want het aandeel duurzame vis is het afgelopen jaar gegroeid met 7 procent. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van MSC dat het gelijknamige keurmerk toekent. Nederland staat derde op de wereldranglijst na Duitsland en Engeland. In totaal zijn hier 777 producten voorzien van een MSC-keurmerk. En het worden er zeker meer. Want de vraag naar duurzame vis, ja, die blijft toenemen. Een kringloopbericht. De Nederlandse supermarkten gaan hun CO2-uitstoot de komende 10 jaar... met 20% terugbrengen. Dat staat in een nieuw klimaatplan van de 29 leden... van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Volgens mij zijn ze dan nog ambitieuzer dan kabinet Rutte. Zo gaan de plastic uh, tasjes, de gratis tasjes... u weet wel, die rolletjes daar liggen bij de cashieren... nog dit jaar in de ban. Volgens berekeningen van de Wageningen Universiteit... scheelt dat 500.000 kilo plastic per jaar. Goed nieuws voor het milieu dus. Robert van Duin van Recycling Network Nederland... is erg sceptisch over het duurzaamheidsplan. Volgens hem kiezen de super Supermarkten de makkelijkste weg. Willen ze echt iets doen voor het milieu... dan zouden ze statiegeld moeten heffen op alle flesjes. Maar dat zit er niet in, al dus vandaan. Sterker nog, terwijl de plastic tasjes de deur uit worden gedaan... zouden de supermarkten juist aan het lobbyen zijn... om het statiegeld op grote plastic flessen af te schaffen. Goed nieuws. In Schiedam was het weer hommeles uh, dit jaar met Oud en Nieuw. Het knal- en siervuurwerk zorgde voor een schade van meer dan twee Ton. Hey, daar kun je bijna vier dassen van verhuizen. En dat moet afgelopen zijn, al dus burgemeester Wilma Verver. Zij pleit deze week voor een mogelijk verbod op het afsteken van vuurwerk. Wilma Verver. Gezien het feit dat de knallen steeds intensiever worden... het siervuurwerk steeds groter... met name de vuurwerkpijlen ook veel meer schade toebrengen... en de schade en het persoonlijk leed... En uh, ook uh, ja, de knaleffecten zo'n zo hele dag dat iedereen uh, maar uh, vuurwerk mag afsteken voor, uh, voor huisdieren en vogels. En dat zijn allemaal redenen waarom je uh, met elkaar als, als, als bestuurders toch op een gegeven moment echt een discussie moet voeren. Is het niet veel verstandiger om vuurwerk ook gecontroleerd te laten afsteken? Dan kun je dat aan veel striktere normen vastleggen. Uh, vast, uh, dan kun je daar uh, duidelijkere tijden over afspreken. Je kunt daar veiligheidsnormen over afspreken. En ik denk dat dat moment wel gekomen is dat ik tenminste de discussie met elkaar moet gaan, uh, gaan, gaan voeren. Schiedam is dus volgend jaar misschien wel de eerste vuurwerkvrije gemeente van Nederland. Hoe's next? Geïnteresseerde burgemeesters? Nou, die kunnen zich melden hoor, bij Vroege Vogels. Zo de provincie Groningen wil een rem zetten op de intensieve veehouderij. Die tast het landschap, het leefklimaat en de recreatieve functies te veel aan. Ruim 100 veehouders met megastallen krijgen daarom uitbreidingsverbod. En dat is voor het eerst in ons land. Sinds twee jaar is de nieuwbouw van grote veestallen al niet meer toegestaan. En nu komt dit uitbreidingsverbod daar dus bovenop. Met deze maatregelen moet de komst van veehouders uit Noord-Brabant tegengehouden worden. Waar ook een verbod op nieuwbouw van megastallen staat. De, boer, de boerenorganisatie LTO Noord is niet blij en stapt naar de rechter. Groningen telt nu zo'n 160 megastallen. Beestachtig. Jurassic Park wordt werkelijkheid. Tenminste, als het klopt wat de Japanse wetenschapper Akira Iritani beweert. Met een nieuwe kloontechniek zou hij een mammoet binnen vier jaar weer tot leven kunnen wekken. Ja, waar houden die Japanners zich allemaal mee bezig? Wel walvissen vangen en, en, en mammoeten klonen. Bij deze techniek wordt een celkern gewonnen uit huid- of spiercellen... van een bevroren mammoetfossiel. Deze celkern moet vervolgens in de ijscel van een Afrikaanse olifant worden ingebracht... om tot ontwikkeling te komen. De slagingskans is volgens de Japanse wetenschapper 30 procent. Eritani reist deze zomer af naar Siberië om geschikt weefsel te zoeken. En dan duurt het nog twee jaar voordat een olifant bevrucht kan worden. Die heeft ook nog eens bijna twee jaar tijd nodig om een kleine man te laten groeien. Uh, Jurassic Park liep toch niet zo goed af, Menno? Nee. nee. Met de Japaners ook niet. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Allegro uit het kwartet voor klarinet en drie bassethorns van de Franse Oostenrijker Ignace Pleyel, uitgevoerd door de Swiss clarinetplayers. Vanaf morgen worden er voor de Delftlandse kust miljoenen kubieke meter zand aangebracht. Het doel: de kust bestendig maken tegen toekomstige zeestijging. Het project heet De Zandmotor. Een van de bedenkers is Jan Mulder van het Kennisinstituut Deltaris. Goedemorgen, meneer Mulder. Met zandmotor willen jullie gaan bouwen met de natuur. Tenminste, zo noemen jullie dat, hè. Ja, dat klopt. We willen de natuur uh, help, laten helpen bij de doelen die we hebben. Dat is Nederland klimaatbestendig houden. Uh, en aantrekkelijk, ecologisch aantrekkelijk. Dus we proberen zoveel mogelijk de krachten van de natuur te benutten. En wat moet ik me voorstellen bij een zandmotor? Een zandmotor is, ja, het is een naam die, die eigenlijk weergeeft... dat we uh, het, het zand wat we aan de kust toevoegen... Hè, om ons tegen de stijgende zeespiegel te beschermen... Omdat die kunnen we in verschillende snelheden laten lopen. Daar komt de naam zandmotor eigenlijk vandaan. Dus de, de zandmotor, zoals we het nu gaan doen... is met een grotere hoeveelheid... dus de zandmotor proberen iets harder te laten lopen... dan we afgelopen twintig jaar gedaan hebben... door regelmatig zand te suppleren. Ja, want hoe ging het de afgelopen twintig jaar? Afgelopen twintig jaar werd ongeveer elke twee tot vijf jaar... Werd, waar dat nodig was, een relatief kleine hoeveelheid zand uh, toegevoegd. Of op het strand of onder water. Uh, en dat... Dat is succesvol gebleken. Hè? De kust is op zijn plek gebleven. Op veel plaatsen zijn de duinen gegroeid. Toen is de gedachte ontstaan: kan die motor niet iets een tandje hoger lopen? De zandmotor. En daar doen we dus nu een, een, een proef mee. waarbij we nu in, in één keer 20 miljoen kubieke meter zand. Uh, 20 maar, miljoen? Ja. ja. Hoeveel zwembaden zijn dat? Ja, ik heb ze niet, niet nageteld. Maar het levert, als het neergelegd is, ongeveer uh, 75 hectare op. Dus dat zijn. Uh, uh, 150 of 200 voetbalvelden. En waar halen u dat vandaan, dat zand? Dat zand dat wordt op de, op de Noordzee gewonnen, op de diepere Noordzee. We mogen niet dichter bij de kust zand winnen dan 20 meter dieptelijn. Dus de diepere Noordzee is, is de zandbron. Daar wordt uh, ook, dat is ook iets nieuws, wordt, wordt zoveel mogelijk ecologisch vriendelijk gewonnen. Dat is, dat is ook een nieuw onderdeel van deze proef, waarbij we gaan kijken of we dat zandwinnen op zodanige manier kunnen... Uitvoeren dat zeg maar, de, de biodiversiteit kan groeien. Dus we, we willen, willen de zandwindput ook zodanig inrichten... dat het uh, uh, voor het leven aantrekkelijker wordt. Want hoe gebeurde dat dan voorheen? Je, je steekt er een slurf in en je zuigt gewoon alles op? En je weer? zuigt het op. En meestal werd er dan een, een, vlakke, een, een diepe, vlakke zandwindput uh, gelaten, uh, overgelaten. En nu proberen we om wat meer relief in de zandput uh, aan te brengen... zodat je dus meer habitatdiversiteit krijgt op, op op de zeebodem, wat dan uh, tot uh, grotere rijkdom, soorten rijkdom zou kunnen leiden. Ja, want er moet nogal wat weggehaald worden aan zand. Er moet nog, dat, ja. dat klopt. En dat moet zo ver uit de kust, omdat je anders een kuil maakt... waar Nederland uh, heel ja, snel weer in weg zat. Anders graaf je een kuil voor jezelf. Ja, uh. <laughs> en dan? Dan komt u aan met dat zand. Dat, dat, dat wordt een grote pijpleiding, of gaat dat in schepen? Uh, dat, gebeurt, dat gebeurt in schepen. Er zal een combinatie van technieken worden gebruikt. Er wordt, per schip wordt het van diepere Noordzee... Uh, dicht bij de kust gebracht. Daar wordt het in eerste instantie... zal het worden geklapt, zoals dat heet. Dat zijn schepen waar de, waar de bodem uit weg kan zakken. En dan plopt het uh, op de bodem. Als je dichter bij de, bij de kust wilt komen, kan dat niet. Dan wordt het, uh, zijn er verschillende technieken. Wordt het afgespoten en dan wordt het... Je ziet het wel, Rainbow wordt dat genoemd. In een regenboog wordt het strand neergespoten. En als het echt op het strand moet, wordt dat via een pijpleiding naar het strand gebracht. Dus dan ligt er dicht bij een zee een schip waar het dan gekoppeld wordt. Maar dit is nog nooit eerder gedaan, hè? Het is een proefproject... Het is proef. Nou, het, in deze omvang is het nog nooit eerder gedaan, dat klopt. En hoe weten jullie nou bijvoorbeeld wat het effect gaat zijn voor de zeestroming daar? Uh, nou, dat hebben we onderzocht. Uh, we hebben op basis van de ervaringen van twintig jaar lang met kleine beeldjes, uh, kleine beetjes zand uh, spelen, uh, weten we ongeveer hoe zich dat gedraagt. Dat hebben we in onze rekenmodellen ons ingebouwd en we hebben... We hebben uh, doorgerekend wat er de komende 20 tot 50 jaar zou kunnen gebeuren. Mag ik heel even, ja? voordat we daarheen gaan, even ja. nog terug? U komt aan met dat zand. Ja. Waar, waar gaat het heen? Waar... Even naar de plek voor de kust. Wie okay, moet zich uh, zorgen de de maken of blij worden dat hij een uh, eiland voor de kust krijgt? Uh, het, het, het is gepland uh, op de Delftmanse kust ten noorden van Terheide en ten zuiden van Kijkduin. Het ligt dus uh, voor het, het, uh, het duingebied van Solleveld. Daar wordt, daar is dat het, Natura 2000 uh, gebied. Klopt. Ja. Dus onder, ten zuiden van uh, Den Haag. Ten zuiden van Den Haag, klopt het. Ja. Ja. Ja. Ja. Dan gaat u spuiten. Ja. Wat voor, we weten dat Nederlanders van alles op kunnen spuiten. In, in Arabië ligt dat, dat palm, ja. palmeiland, wat ja. je vanuit de ruimte kunt zien. Ja. Maar hoe gaat dit, wat gaat dit worden? Nou, de, de, de vorm is een soort haak die ongeveer een kilometer in zee steekt. Die ongeveer twee kilometer langs de kust. Op onze basis is die twee kilometer. Die wordt in een soort haak, een soort smurfenmuts... waarbij de muts naar het noorden wijst... Aangebracht. Een eiland wordt het. Nee, nee. een schiereiland. Een schiereiland. Ja. Maar het, het, komt, het komt boven water. Ja. Ja. En hoe gaat het er dan uitzien? Als het er eenmaal ligt, dat gaat veranderen, neem ik aan. Als ja. de natuur gaat meebouwen. De, me de natuur wil het daar niet hebben, anders lag het daar wel, zou je ja. kunnen zeggen. Dus die natuur gaat het proberen weg te poetsen. En die zal het zand uh, langs de kust gaan uh, verspreiden. Uh, en volgens onze berekeningen, is dat, dat is een proces wat, wat, wat enige tijd in uh, beslag zal nemen, volgens onze berekeningen kan deze puist uh, zeg maar 20, 25 tot 50 jaar lang uh, een voedingsbron voor de kust zijn. Dus het duurt, het duurt 25 tot 50 jaar lang voordat het weer de kust helemaal glad is gestreken. Dus betekent dat ook dat het die periode... dat we niet meer die sleepropperzuigers en buizen en zandsuppletie voor de kust krijgen... dat we daar dan zo lang vanaf dat, zijn? Dat is inderdaad onderdeel van deze proef, de veronderstelling... dat we door het nu in één grote klap te doen... dat we in ieder geval minder dan voorheen... voortaan daar met de schepen terug moeten komen. Ja. En wat is nou daar? Is het goedkoper? Is het fijner voor de badgast op het strand... dat hij dat gedoe niet voor zijn neus heeft? Is het beter voor de natuur? Uh, nou, dat, is het dat, rustiger dat... voor u dat u er vanaf bent? Uh, het, het, het, geen, van, geen van alles, oh. zou, ik, zou ik bijna zeggen. Want je noemt nou door deze dingen eigenlijk de drie doelstellingen... die bij deze pilot, bij deze proef uh, aanwezig zijn. We willen onderzoeken of het goedkoper is... of, of we daar dus min, in de toekomst minder uh, inspanning in hebben. We willen onderzoeken of we hiermee meer, meer waarde voor de natuur kunnen creëren... En voor natuurrecreatie. We creëren een stukje spannende uh, natuur. Ja, want kan je daar straks uh, kitesurfen? Of, uh, wat, wat, uh... Ja, in, in, principe, in principe kan dat. Uh, maar we willen, we willen uh, uh, ook uh, zeg maar natuurontwikkeling uh, zijn gang laten gaan. Dus er zal een stuk beheer, zonering, zal er uh, plaatsvinden... Om zowel voor de, deze kitesurf recreanten als voor natuurrecreanten uh, ruimte te laten. Want wat denkt u dat u beschreef? Er komt een hele grote kaboutermuts die ja. steekt de zee in. Hoe lang, hoe lang wordt, die, wordt dat gebied? Nou, die wordt ongeveer als je, uh, uh, anderhalve kilometer. Zou je, als, als die aangelegd wordt uh, en als die klaar is, is het een muts die een totale lengte van anderhalve kilometer heeft. En die zo'n kilometer. De zee en stijgen. wat gaat er gebeuren? Wat, wat voor natuur verwacht u daar? Nou, we verwachten in eerste instantie... Uh, uh, is het uh, kaal zand. Maar dat zal zich, uh, dat zal zich afhankelijk van de hoeveelheid stormen die we krijgen... gaat het zand zich uh, sneller of minder snel verspreiden. Maar je krijgt uh, in de, in de luwte van, van, van die puntmuts... In de, daar, daar, daar zit zo komt een soort lagune, daar, daar is het dus relatief rustiger... Daar zal je, eh, omdat het daar rustig is, zal je wat, wat slipafzettingen krijgen. Je krijgt dus een gevarieerder milieu. Je creëert een soort watachtig milieu. En we verwachten dus dat je gedurende de eerste twintig jaar daar ook. Aan, aan wat, uh, wat omstandigheden gebiedje. gerelateerde soorten. Maar dus geldlopers. Uh, ja, zeehonden. Wat moet ik. Uh, maar... <laughs> Zit hij nou ja, er ook druk? Die, die, die zijn van harte welkom. <laughs> ja, een bordje neerzetten. En die zijn dus, want kijk, anderhalve kilometer door, door loszand de zee is niet voor iedereen zo aantrekkelijk. Dus het, het is een, een relatief rustig uh, gebied. Het is dus, zijn dus omstandigheden die in principe gunstig zijn voor, uh, voor zoogdieren. De omstandigheden zijn er. Uh, en ja, dan is dus afwachten of de natuur daarop reageert, zoals wij. Uh, uh... De, de sfeer wordt waddenachtig. In ieder geval uh, gedurende, uh, laten we zeggen tussen na vijf tot uh, na vijf jaar uh, is dat een beetje ontstaan en dan zal zich dat nog uh, zo'n vijftien jaar uh, uitstrekken. Want daarna gaat, gaat, gaat de zaak zich weer verder verspreiden. Dan gaat dat watachtige milieu wordt weer door zand bedekt... omdat het, omdat het zand zich uh, langs die kust aan het verspreiden is. Ja. Maar jullie zandpuis komt dus te liggen, als ik het goed begrepen heb... dus bij Solleveld, bij dat uh, unieke stukje natuur. Daarvoor, ja. ja wat, gaat dat, wat gaat al die nieuwe natuur die daar komt doen met dat gebied? Wat voor invloed heeft dat op elkaar? Weet jullie, hebben jullie daar Ja, daar is, iets, daar is, daar is, daar is wel naar gekeken. Dat, dat heeft wel invloed. In feite komt het bestaande duin nu uh, wat verder van zee af te liggen. Uh, dus dat, dat, heeft, dat heeft consequenties voor de hoeveelheid uh, zouten spray... de, de, de zouten, uh, zouten lucht die, die de planten bereiken. Dus dat heeft effect op de, op de, de, ja, de, de planten. Hè. De, de zoutschuwende planten krijgen meer ruimte. En de zoutminnende planten die, uh, die trekken richting zee. Het, het, de duinen gaan zich dus een uitbreiding. Je zult aan de zeewaartse zijde van Zolleveld dus een uitbreiding van het duingebied krijgen. Ja. Dit is natuurlijk een feest voor, voor ingenieurs en uh, waterbouwers. En, uh, maar maar zijn hier, wat vinden natuurorganisaties hiervan? Uh, mijn indruk is dat ook de natuurorganisaties... Ze weten het al hier. toch? Of horen ze nee, pas? Nee nee, nee, nee, nee. Natuurorganisaties zijn hier... Uh, in ieder geval... Uh, Wereld Natuurfonds is, uh, is enthousiast over deze uh, plannen omdat we uh, het, het, de, het natuurgebied als het ware uh, uitbreiden en een poging doen om, laten we zeggen, je noemt het ingenieurs, om de ingenieurswereld te verzoenen met, uh, met de natuurwereld. Zo optimaal mogelijk dingen creëren. We zijn het allemaal over eens dat we Nederland willen houden zoals het is. Uh, uh, of mooier maken. En dat zou misschien op deze manier kunnen. Uh, ja. maar heel en... Sorry, Ga gang? Heel veel landen staan nu onder water. Misschien hebben we net ook nieuws weer gehoord. Ja. Uh, als dit project succesvol is, gaan al die landen daar dan heel veel profijt van hebben? En hebben wij een briljante exportproduct in huis? En dat hopen we natuurlijk met z'n allen wel. Maar zo makkelijk zal dat niet gaan. Het, het feit dat we... Voor Nederland denken wij dat dit een, een, een, een optimale oplossing is. Maar dat komt... Oh, dat, dat kunnen wij vinden, zou ik maar zeggen... omdat wij voldoende zandbronnen voor de deur hebben liggen. We hebben een Noordzee die eigenlijk één grote zandbron is. Dat is op veel plekken langs de wereld eh, niet het geval. Um, dus direct kopiëren van deze zandmotor all over the world... zal niet het geval zijn. Maar het, het denkprincipe om te proberen... Um, klimaatbestendigheid te creëren door met de natuur uh, mee te werken... Dat is wel te exporteren. Jan Mulder, heel veel plezier morgen bij de uh, officiële aftrap. He, de sleephoppersuigers liggen nog niet gelijk voor de kust van uh, Monster en uh, de Delftland daar. Maar het gaat morgen we we gaan, beginnen. We gaan de eerste plons geven. Ja. Uh, Jan Mulder van Kennisinstituut Deltares, heel hartelijk bedankt. Dan gaan we nog even terug naar een bijzondere melding... die is binnengekomen op onze venolijn op 035 67 338. De natuurkalender. Het eerste... was zondagmiddag half drie. Plotseling werden... Met Alice Woltering uit Leusden. Het was zondagmiddag half drie. Plasling werden we opgeschrikt door het geluid dat leek op de knal van een geweerschot. Het geluid kwam duidelijk vanuit de tuin. Toen we polshoogte gingen nemen zagen we een bijzonder schouwspel. Een sperwer met in zijn klauwen een spreeuw lagen beide heftig ademend op het terras voor de schuifbaai. Beide vogels leken bewusteloos of op zijn minst totaal versuft, de ogen dicht, vleugels gespreid, bewegingloos. Het gebeurt zelden dat je een sperwer van zo dichtbij kunt bekijken. Met handschoenen aan, want je kunt maar beter de snavel van een roofvogel vermijden, duurde mijn man zachtjes tegen de sperwer. Het beest deed zijn knalligele ogen open, schrok heftig en vloog weg. Hij vloog de kersenboom in. Ook de spreeuw kwam bij zijn positieve toen mijn mannen hem aanraakten. En ook hij vloog weg. Waarschijnlijk heeft de sperwe de spreeuw geslagen... toen deze aan het eten was op de plek waar wij vogels voeren. Vervolgens is hij met de spreeuw in zijn klauwen op zijn vlucht... tegen de ruit van de schaaftuig geknald. Er was een afdruk op het raam zichtbaar. Beide vogels hebben het avontuur overleefd. De sperwer heeft het geluk gehad dat zijn nek niet gebroken is. En de spreeuw op zijn beurt kon ontsnappen omdat de actie van de sperwer mislukte. Het was een bijzonder schouwspel. Op vroegenvogels.varen.nl vindt u alle informatie over deze uitzending... en nog veel meer hoe u vogels kunt spotten met uw mobiele telefoon. En hoe u de cd kunt bestellen met daarop het bijzondere klankbeeld... van de trektocht van de boerenzwalu van Namibië naar Nederland. Dat zonden we een paar weken geleden uit. Er kwam veel reactie op en de cd is dus te bestellen. Uh, ja, natuurlijk vindt u ook op onze site hoe u zich kunt uh, abonneren op onze gratis e-mail-nieuwsbrief. en hoe u meedoet met de fotowedstrijd Landschappen. Na tien uur uh, na tien u hoort u over thee van de collega's van de VPRO. met onder meer aandacht voor El Nino en de Nederlandse astronomie. Tot volgende week. Instituut Itzada presenteert. Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen? Dat was uh, hartstikke eng natuurlijk, want je wist dat die gasten gewapend waren. Laat ik het heel kort zeggen: ik wil nooit.